12 uur. Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De Franse politie bereidt een bestorming voor van een drukkerij in de buurt van Parijs. Waar de daders van de aanslag van woensdag iemand gegijzeld houden. Agenten en speciale eenheden zijn bij het pand in Damartin-Anguel een paar kilometer van het vliegveld Charles de Gaulle. Op foto's is te zien dat er een agent op het dak staat. Vliegtuigen naar de luchthaven worden omgeleid... zodat ze niet over het dorp vliegen. Journalisten worden naar een gymzaal gebracht... mogelijk voor een persconferentie... maar het lijkt er nog niet op dat de gijzeling is afgelopen. Van de mensen die bij de aanslag van woensdag gewond raakten... is niemand meer in levensgevaar. Vier mensen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis... maar hun toestand is niet meer kritiek. Zeven andere gewonden mochten gisteren al naar huis. De Franse politie weet wie de man is... Die in de Parijse wijk Montrouge op straat een agent doodschoot. Twee van zijn familieleden zijn opgepakt. Er zijn berichten dat de schutter de daders van woensdag kent, maar zeker is dat niet. Minister Opstelten vindt dat er kort voor de ramp met vlucht MH17... geen reden was om luchtvaartmaatschappijen te waarschuwen... dat het Oekraïnse luchtruim niet veilig was. Gisteravond schreef het kabinet in een brief aan de Kamer... dat er drie dagen voor de ramp een waarschuwing uit Oekraïne was gekomen... vanwege het neerschieten van een vrachtvliegtuig... maar dat die waarschuwing niet is doorgegeven aan de luchtvaartmaatschappijen. Volgens Opstelten was de informatie uit Oekraïne vooral bedoeld... om andere landen stevig stelling te laten nemen tegen Rusland. Striptekenaar Marcel Ruiters heeft de stripschapprijs gewonnen. Hij is onder meer bekend van de stripalbums Dr. Molotov, Roadkill en de driedelige serie Trocolodite. De stripschapprijs is de belangrijkste prijs voor striptekenaars in Nederland. Er is geen geldbedrag aan verbonden. Het weer, de zuidwestenwind neemt langzaam af. Niet meer stormachtig, maar krachtig of hard aan zee. En boven land, matig of vrij krachtig. Het is op de meeste plaatsen droog en vooral vanmiddag schijnt soms even de zon. Maar tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen vroeg waait het opnieuw fors met langs de noordkust kans op storm. Ook regent het dan weer. Dit was het. DFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bijland bij de ANUB.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 Het waait het, hè? Tjonge, jongen. Wat waait het weer. Goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag, Kennemerland. Goedemiddag, wereld. Ja. We het maar nooit. Via het wereldwijde web zijn we overal te beluisteren, hoor. Als je dat wil, gewoon... gewoon. Gaan we naar uh, uh, cfm of ja, de, op luister live klikken. Kan ook uh, cfm-live.nl, kan ook nog. Ja. Er zijn dus twee mogelijkheden. Nee, er zijn drie mogelijkheden. wat kan ook nog via de app, via onze app, als u die uh, uh, nog niet, uh, niet heeft... De CFM-app, ja, ja, die kunt je gewoon in de Play Store uh, downloaden en zo. En dan kun je ook op de app kun je meeluisteren. Ja, echt wel. Maar veel meer, hè? Je kunt er een postje, je kunt een bericht opzetten, je kunt uh, de regionale nieuws er goed bijhouden. En uh, je kunt ook programma's terugluisteren, ook dat nog. Ah, jongen, mogelijkheden genoeg vandaag de dag. Dankzij de moderne technologie. Het lunch vandaag op deze vrijdag. Uh, euh, Laten we uh, lekker een programma maken voor, om je lunch een beetje op te leuken. Uh, zover uh, er uh, echt sensationeel uh, nieuws is of uh, belangrijk nieuws is, dan houden wij u wel op de hoogte. Zo, ja. even nee, mijn oren goed. Ik denk hoor ik toch raar, maar mijn oren zaten niet goed. Oh nee, dat heet een hoofdtelefoon, ik neemt u niet kwalijk. Goed, het is vrijdag vandaag, het is... Uh, uh, wat is het? Het is 9 januari. Ja, het is alweer 9 januari, jongens. Gaat het hard, hè? Goshimijnen, we gaat het hard. Vanmiddag is er ook weer een stand voor Door met Charles Dijf vanmiddag. Ja, nou ja, ik weet niet wat er allemaal in zit, hoor. Maar uh, in ieder geval, vanaf tussen 5 en 7 is er weer een... Uh, Leuke aflevering met van uh, Zandvoort. draait de deur. der yeah. door. Ons nieuwe weekendprogramma. Ja, ja, ja, ja. volgende week ben ik weer de weekend weer. Dan doen we het om en om. we gaan langzaam aftellen. Ja, we gaan aftellen ook. Het gaat steeds harder. Het komt steeds dichterbij. Het legendarische weekend van ons 25-jarig jubileum dat komt steeds dichterbij. Ja, Hou het in de gaten hoor. 6, 7, 8 februari. Oeh. Dan wordt het echt feest bij ZFM. Maakt iedereen een feest feestneus op. En een puntmuts. Groot feest vanwege het 25-jarig bestaan. Oeh. Dik feest wordt dat. Maar goed, daarover binnenkort meer. Dag la la. Nou, we gaan maar eens beginnen. Uh, we hebben de eerste plaat die ik klaar heb staan. heet Only One. En dat is dat nummer waar zoveel om te doen is geweest. Uh, van Kenya West, hè? Wat dan nou, samen doet met Paul McCartney. Nou, ik heb net even geluisterd. Ik hoor weinig Paul McCartney. Het zal wel aan mij liggen. Maar is het, uh... En eh, nogal wat om te doen geweest, omdat eh, iemand eh, het grapje gezet van... Goh, wat leuk van die Kenya West! Dat hij die beginnende artiest Paul McCartney een kans geeft. Ja, maar ja. <laughs> ja. Het is leuk. Maar dit is in ieder geval dat nummer. Only one. Kenya West. As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Marie. How you doing? I think the storm ran out of rain, the clouds are moving I know you're happy, cause I can see it To so tell the voice inside your head to believe it I talked to God about you, he said he sent you an angel Look at all that he gave you, yes for one and you got two mm -hmm. You know I never left you Every road that leads to heaven's right inside you. So I can say, Hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on riding till the sky knows your name. Hello, my only one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey. Remember I'd say, hey, hey, one day You'll be the man you always knew you could be And if you knew how proud I was You'd never shed a tear, have a fear No, you wouldn't do that Day to turn the page I know it's not the end Every time I see her face And I hear you say Hello my time when I look in, in your, your eyes will we'll have wings and will fly. fly no my only one just like the morning sun you'll keep on rising till the sky knows your name and you're still my chosen one remember who you are no you're not perfect but you're not your mistakes hey hey hey hey tell no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 Paul mijn trouwens hoor. <laughs> Hier en daar denk ik zijn stem te herkennen in het achtergrondkoortje. van Help of hij over geweest, eh, vooral vanwege getweet en zo. De, dat het aardig was van die, die Kenny Al West. Dat hij dan beginnen de artiest een, een, een kans gaf op een carrière. En dan werden er dan weer mensen die daar heel verontwaardigd op reageerden. Want te lachen natuurlijk. Maar goed, Kenya West, featuring Paul McCartney. En, en, en de heet Only One. Dit is Coldplay. Ook alweer een nieuwe... wel inkt. Nou, dat is toepasselijker dan ooit, zou je bijna kunnen zeggen. Dat hebben ze nooit van tevoren geweten. Uh, goed. Tijd voor de 3 in 1. 3 in 1. Dat is vandaag van Elton John. Such a time, that's why. En één van Elton John. En uh, achtereen volgens Daniel. Uh, Rocketman. En Candle uh, in the Wind. En dan vragen heel veel mensen zich af. Wat is nou die muziek hè, die achter die 3 in 1 zit? Nou dat is dit nummer. Dan hoort u hem eens dus echt. Dan moet het helemaal draaien. Dit is Yes. En het nummer dat heet Every Days. Look at the Sun coming up outside, no matter born this time, Saturday's child stays home, nothing is say. Just making chains for plastic chairs. Up in a tree jaybird Looking at me, no word Everyone looks, we can't see We can't be thought easily Ecstasy, the sound of trees, most anything, what a baby. lose all use driver wheels forget your fear getting it out of second gear well, well, well end of the day mensen die mij vroegen, wat is die, toch die muziek die achter dat die jingle van 3-in-1 van Veronica zat? Eh, die wij dus altijd gebruiken voor de 3-in-eentjes. Nou, dat was dus dit nummer. Maar... Ja, weet je dat ook eens? Het komt van een album dat heet Time and a Word. En, eh, Het is van Yes, de band rond John Anderson, Chris Squire. Pieter Banks nog op gitaar. Tony K. op koetsen in dit geval. Ja, de tweede LP was dat Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan uh, nu het uh, regio-nieuws. Ja, moet het overweer het regio Ja, regio -nieuws. Nou, even het regio -nieuws. Even kijken wat we allemaal hebben vandaag. In het uh, spannende regen. Kan ik niet lezen. Oh, je moet hem anders omhouden. Dat is misschien wel handig. Een, een 15-jarige jongen is gisteravond slachtoffer geworden... van een poging tot straatroof aan de Europaweg in Haarlem. De jongen liep over de Europaweg ter hoogte van de Toekanweg toen hij door twee jongens werd aangevallen. De twee jongens bedreigden het slachtoffer met een steekwapen uh, en probeerden spullen van hem af te pakken. Op, de, ook, uh, op dat moment reed er een politievoertuig langs en gingen de daders er rennend zonder buit vandoor. Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900 8844. We willen een vreedzame en open samenleving waarin recht en tolerantie onze kernwaarden zijn. Een samenleving waarin het vrije woord de zuurstof van onze democratie kan zijn. Met deze woorden richt de burgemeester Bernd Schneiders van Zandvoort zich donderdagavond... tot naar schatting ruim duizend mensen onder wie veel bestuurders uit de hele regio... Die zich op de grote markt hadden verzameld in een vreedzaam protest tegen het extremisme dat dood en verderf zaaide op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. In een lange stoet had de menigte zich kort daarvoor vanaf het stationsplein naar het plein de Grote Markt dus bewogen of begeven moet ik zeggen. Onder hen journalisten van Dagblad Kennemerland en Muidenkrant en de burgemeesters van onder andere Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest en Zandvoort. Ook burgemeester Meijer van Zandvoort, zei ik al, was hierbij aanwezig. Twee auto's zijn vrijdagochtend tegen elkaar gereden op de N203 in Castricum. Beide bestuurders zouden aangegeven hebben dat het stoplicht op groen stond. Bij de botsing raakte een vrouw gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en de twee auto's hebben veel schade opgelopen. Ja, ik kan me niet meer voorstellen. Kledder, kledder. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Het beroemde Tata Chess schaaktoernooi begint vandaag weer. Schakers uit heel Nederland, maar ook uit het buitenland... zullen tot en met 25 januari naar Wijk aan Zee reizen. Om te kijken of schaken op wat zij nog steeds aanduiden... als hoogoven schaaktoernooi. Ja, zo heet het ook oorspronkelijk. Schakers uit heel Nederland nemen een kijkje bij Tata Chess... ook al bekend als het Wimbledon van het schaken. De schaakpartijen van de grootmeesters... zijn op deze 77e editie live te volgen... via de site van Tata Steel Chess. Maar liefst vijf spelers uit de wereldschaaktop 10 doen mee in Wijk aan Zee. Waaronder wereldkampioen Magnus Carlsen. Niet alleen grootmeesters zitten achter de borden. Ruim 1500 schaakliefhebbers doen mee aan, het amateur, aan de amateurtoernooien. Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Overveen. De jongen reed op de hoek van de Korte Zeilweg en de Hospeslaan toen hij in botsing kwam met een auto... Medewerkers van de ambulance en politie waren snel te plaatsen... en de gewonde jongen is eerst ter plekke behandeld door ambulancepersoneel... waarna hij voor verdere zorg naar het ziekenhuis werd overgebracht. De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend. Op de A9 bij het Rotterpolderplein zijn gisterochtend vier wagens op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren twee rijstroken afgesloten... ...en ontstond er dus een flinke file. Vroeger brak men gewoon een woning open... ...maar daar is niets meer te halen. Iets met economische crisis en zo. Dus kraken de boefjes nu restaurants. Afgelopen nacht werd ingebroken bij een restaurant... ...aan de gedempte Oude Gracht. Daar werd met een stoeptegel een raam ingegooid... ...maar of ze daar ook iets buit maakten is onbekend. In de Geerstraat probeerden ze het nog eens... Echt ervaren zijn de inbrekers niet, want daar werd niets gemaakt. Op zoek naar geld of potten en pannen, dat weet de politie nog niet. Dat Haarlem een prachtige grote markt heeft, dat weten we al. Iedere zaterdag kun je hier gezellig alle kraampjes afstruinen. Maar deze markt is nu ook genomineerd voor de beste markt van Nederland 2015. De verschillen tussen de deelnemende markten zijn erg klein, dus het wordt nog spannend. Haarlem is in de categorie middelgrote markten 30 tot 50 ondernemers samen met de zaterdagmarkten van huizen en kerkraden genomineerd. Dit moet Haarlem winnen. De verschillen tussen de genomenerde markten zijn klein. Tijd voor de Haarlemse ondernemers om op de details te gaan letten dus. De gezellige bloemisten, de beste koopjes en verse stroopwafels overtuigen de jury vast om te kiezen voor onze parel. Op 10 maart worden de ondernemers uit hun spanning gehaald. Dan is de uitslag. En dat waren de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt. Oh. <laughs> Goh. Het is vandaag bewolkt. En het grootste deel van de ochtend en het eerste deel van de middag is het droog. Daarvoor en daarna valt er af en toe regen. De zuidwestenwind is hard tot stormachtig. Goh. En aan de zee windkracht 7A8 en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Komende nacht is het weer droog met wellicht enkele opklaringen. De zuidwestenwind blijft onverminderd stormachtig en de temperatuur daalt naar 8 graden. Morgen krijgen we te maken met een koufront. front. In de middag valt er weer enige tijd regen. De krachtige, tot stormachtige zuidwester draait naar noordwest. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 12 graden. Zondag schijnt geregeld de zon. Maar vooral in de ochtend is er een bij mogelijk. Regelmatig met hagel. De wind is dan nog steeds krachtig tot stormachtig uit het noordwesten. En wordt eh, niet warmer dan 7 graden. En tot zover voor dit moment het regio nieuws. Was dat? Ja, dat was uit Frozen en het heet Let It Go. Dat is een helemaal liedje. Is het een sweet? Papa Joe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 Van het, nee, het dentje was funny funny en toen kwam deze Papa Joe. De sweet dus. Later zou de band een hele andere kant op gaan, zou meer de glam rock kant op gaan. Maar ze hadden hier toch wel hele grote hits mee hoor. En waren erg populair. Tijd van middle of the road en de sweet en zo. Top-op. Oh, een beetje vaste gasten erin. Maar... Goed, oké. Okay, Papa Joe dus. En uh, dit is een hele goeie. Ja, dit is... Uh... Ja, dit heb ik opgestemd bij de top 2000. Hoor. Wat een plaat vind ik dit, hè? Starship. You built this city on rock'n'roll. roll. Woo! Vind ik dit. Starship! Op de 80e jaren opvolger van Jefferson Airplane. Hij hey, eerst nog Jefferson Starship, daarna hebben ze het gewoon Starship genoemd. Het in de top 2000 van Radio 2 van het afgelopen jaar. En uh, ja, The We Build This City on Rock and Ik vind het een geweldige plaat echt. En dit is eh uh... When your world is cold lonely, Change will come And time seems like it's standing still What if in your heart you find troubles only, then remember it won't always be up here.